Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Drie bussen met Nederlanders zijn toch nog aangekomen op het vliegveld van Kabul. Ze stonden een dag en een nacht te wachten voordat ze eindelijk het terrein op konden rijden. In de bus was het heel angstig. Er was weinig eten en drinken en kinderen raakten in paniek. Zeven mensen zonder paspoort zijn nog voor ze bij het vliegveld kwamen door Taliban-strijders hardhandig uit de bussen gehaald. Het is nog niet duidelijk of en wanneer hun evacuatievliegtuig uit Afghanistan kan vertrekken. Het wordt steeds spannender in Kabul. Er staan nog grote groepen mensen te wachten die geëvacueerd willen worden. Maar de Taliban heeft er een einddatum op gezet. Op 31 augustus moet het afgelopen zijn met de evacuaties. Meerdere landen zijn er nu al mee gestopt, zoals België. In de vooravond is op de dagelijkse veiligheidsbriefing nog gezegd... dat het voor defensie waarschijnlijk moeilijk zou worden... om vrijdag nog evacuatievluchten uit te voeren. Maar om half tien kwam dan het bericht dat het volledig is afgelopen... De Amerikanen, Britten en Australiërs roepen mensen op niet meer naar het vliegveld van Kabul te komen. Daar zou het te gevaarlijk zijn. Afghanistan remains highly volatile and dangerous. Be aware of the potential for violence and security threats with large crowds. De landen zouden bang zijn voor terroristische aanslagen. In Nijmegen is gisteravond iemand doodgeschoten. De politie kwam af op een schietmelding en vond in een huis een lichaam. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. We weten ook nog niet of er iemand is opgepakt. En heb jij een pakje hennep thee van de Lidl in je kast staan? Breng dat dan terug naar de winkel. De supermarkt roept de thee terug omdat er te veel wiet in zou zitten. Als je drinkt kan je last krijgen van stemmingswisselingen en vermoeidheid. Als je het theedoosje terugbrengt krijg je je geld gewoon terug. Het weer, veel wolken, maar bijna overal droog. Vanmiddag vanuit het noorden soms zon en het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen staat vier Knalpen. Nou Raasdorp 3 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de omperiñon, die eet nuestra imaginación, en de repente se nos olvidó. mes, Met op de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits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 Give voor Zandvoort en regio Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie bussen met Nederlanders aan boord hebben vannacht de luchthaven van Kabul bereikt. De bussen stonden ruim een etmaal vast vlak buiten de luchthaven. Volgens bronnen zaten er zo'n 120 mensen in de bussen. De Amerikaanse, Australische en de Britse autoriteiten roepen hun burgers ondertussen op... om niet meer naar de luchthaven te gaan. Ze vrezen voor een aanslag. De autoriteiten van Qatar onderzoeken zelden de doodsoorzaak van overleden arbeidsmigranten... Terwijl die vaak zijn omgekomen door hitte of onveilige werkomstandigheden. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Baanwielrenners Larissa Klaassen en piloot Imke Brommer... hebben in Tokio Paralympisch goud veroverd op de 1000 meter tijdrit. Het weer bewolt, maar vrijwel overal droog. Vanmiddag vanuit het noorden soms zon som en het wordt maximaal 21 graden. Want, Want ik, ik heb nooit genoeg, genoeg Zeg het me dan Of moet ik op mijn knieën soms gaan Oh, ik weet precies wat jij wil horen Gefluister zonder woorden Ik weet lang Dat ik je niet meer loslaten laten kan Dus zet je telefoon maar op, niet storen En volg me naar het noorden Rodewijn, vijen, onwijs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 Als me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, Delícia, delícia, Assim me me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na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 I'll need you And I'll miss you Now I want keuze ZFM